Dat ze daar eind vorig jaar, uh, dachten van dan ook zitten, moeten we er toch eens naar gaan kijken. En dat dat gewoon een half jaar, drie kwart jaar duurt voordat ze, uh, voordat ze uh, uh, uh, uh, uh, een beetje opgeschoten zijn. Dus uh, zou dat het niet gewoon zijn? Ja, maar de... precies wat ze kunnen ook nog even verwachten. Gewoon door laten benden. Hè? Maar volgens mij was dat ja. ook de reden dat het dat nieuws, dat nieuws naar buiten zou komen. Dat dat ook de reden van de daling was. En... Oh, dat kan ook ja.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 Uh, niet omlaag ging. Want dat loopt zeker geen risico om tot een uh, security verklaard te worden. Maar Bitcoin. Ging nee, ook maar omlaag. Je weet dat het allemaal sterk correleert. Niet... In ieder geval, ja, de, de, de mainstream media. die kakelden allemaal dat de, de, de val van de Bitcoin. Uh, door een obscuur uh, Zuid-Koreaans beursje was. Die, uh, die verhandelde. Het ging dan om een coin. die staat op nummer 100 bij uh, CoinMarketCap. En die, uh, ja, die was gek, maar het onderzoek loopt nog. Dus <gacht> ja, het uh, was gewoon een totale onzin dat dat als reden werd aangegeven door al die uh, media. Dit is volgens mij nog niet eens qua euh, de bedoeling of zo dat dit soort nepberichten, uh, maar gewoon uh, totaal uh, gebrek aan kennis. <s revolutionary> ja. Gewoon, gewoon maar wat uh, lulla eigenlijk. Het is gewoon correlatie correlatie is uh, probleem Dus uh, ja. ze Dan uh, gaat de koer opeens omlaag en dan kijken ze uh, wat gebeurt er gebeurt. Ja, dat is wel ergens een hek. de laatste twee dagen en dan uh, ja. Uh, ja, of ze willen met, als er een bewust uh, complot achter zit, dan zou het kunnen zeggen van, oké, okay, ze willen crypto in verband brengen met hacken, weet je wel? Van, oh ja, het is gehackt, het is niet, ja, niet okay. veilig daar, je kan gehackt ja, worden. Ja. Ja. Maar ja, goed, um, goed hoe, deed goud en, uh, hoe deed goud en olie het? Uh, er gaat een zilver uh, zijn, allebei omhoog. Zilver is weer ik, stegen. En uh, ja, gaat zit ook weer boven de, ruim boven de 1300 dollar. En het zijn ook nog steeds uh, sterkere dollars. Want vandaag maakt Draghi bekend dat hij uh, een einde gaat maken aan QE. In, uh, gaat hij uh, dus het uh, opkopen van allerlei zaken met de geldpers. In eind 2019 pas. Maar dan uh, nam de euro gelijk een duik van 1,7 procent. Wat vrij veel is dus voor euro-dollar. Euro dus dat ze eerst 60 miljard per maand kochten en later 35, 30, toen 15, of nee, per oktober nog maar 15 miljard. Maar 15 miljard per maand en dan eind van het jaar worden ze, stoppen ze, tenzij er grote economische tegenslagen zijn. Ja, het is natuurlijk wel precair, omdat de economie er toch al zwak voor staat. En als dat, dat inderdaad de geldpers gaat Ja, het is, eh, het is zo dat in Amerika zijn ze er al eerder mee gestopt, de rente verhogen en, eh, en ja, de, de geldhoeveelheid verkopen.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 <laughs> Denk je dat er anders in uh, uh, de uh, crash, uh, dat, dat crash gaat tikken? Ja, over het algemeen, als je kijkt hoe dat nu toe altijd gegaan is. Je hebt een dot .com bubbel met uh, lage rentes en dan gaan ze de rente verhogen, verhogen, verhogen. Greenspan verhoogde de rente net zolang tot het breekt. Ze willen, ze willen zo'n... Uh, ja, te voorkomen dat de inflatie helemaal uit de hand loopt. En als het dan breekt, dan gaan ze weer heel hard printen en dan krijg je huizenbubbel. En, nou, Bernanke die ging de rente verhogen, verhogen, verhogen, verhogen tot het breekt. Zo krijg je steeds... Kont, uh, en gaan ze, nou, als het breekt, gaan ze weer de rente heel erg omlaag doen. en ook geld drukken. Dus het, het, dat is steeds het patroon. Er komen bubbels en dan gaan ze ...de zaak de geldhoeveelheid verkrappen. En eigenlijk gaan ze daarmee door tot het breekt. Ja, want ze kunnen natuurlijk... ...al die banken kunnen tijdens die periodes... ...die enorme booms, die bubbels... ...kunnen ze een hoop geld verdienen. En dan vervolgens, als de boel klapt... ...dan, dan zouden ze eigenlijk natuurlijk een hoop verlies moeten draaien. Maar dan, ja, dan zorgen ze gewoon dat ze het de vertalen ervoor opdraait. En dan begint het hele feestje weer opnieuw. Ja, het is denk ik zo dat de overheid eraan kan verdienen. Want wat er gebeurt als er zo'n bail-out is... ...dan kunnen ze eigenlijk voor heel goedkoop... ...als die aandelen allemaal crashen... ...kunnen ze voor heel weinig... Kunnen ze, ja, je kan de bel out noemen, maar zij kunnen eigenlijk voor een prikkie kunnen ze al die bedrijven opkopen. Ja, je hebt dat toch in Nederland ook gehad met de ABN AMRO en zo. En die echt, ja. ja, en dan gaan ze een heleboel geld bijdrukken en dan verkopen ze ze weer op het top van de markt. Ja. En dat is natuurlijk, als je die cyclus gewoon herhaalt, eh, geld drukken, verkopen aan een, een nietsvermoedende investeerder. <laughs> en dan verkrap je de geld toevallig weer, dan flikker je het tegen elkaar. En, dan, en die investeerders maar denken, waarom verliezen wij toch steeds, eh, koop? steeds op het verkeerde moment.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 de helft wordt verklaard door de inflatie die zij dan zeggen dat er is. En de andere helft wordt eigenlijk verklaard de rest van de inflatie, maar dan zeggen ze van dat dat echt economische groei is. Ja, deze week maakte Turkije nog bekend dat er een enorme economische groei was in Turkije. Je kan natuurlijk wel nagaan dat als die munteinheid is helemaal in elkaar geklapt, dat dat niet lekker gaat met die economie daar. Maar die in Turkse lira gaat het vast geweldig met die economie. En dan zullen ze zeggen, ja, oké, er is wel een hoop inflatie, dus we moeten dat er wel voor afhalen. Maar ja, dan kunnen ze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 Of iets eten. Uh, inderdaad, voor de vreedzame kicken. Ja, maar je zou het natuurlijk nog verder door kunnen voeren. dat je zegt... Maar, ja, je kan niet eten en drinken verkopen. Je, of je kan niet uh, ontbijt en avondeten. <laughs> ja, ja, dat staat maar er ook nu. Verkopen. Alleen maar gevulde koeken. Of alleen maar... <laughs> ja, ja. Heel alleen maar... maar uh, je mag uh, niet haar rood verven en uh, rijn verven. mag alleen maar... Uh, Geen permanent. Er is een aparte vergunning De regevormen zijn niet toegestaan, mm. ja. Het uh, staat hier nu is een alcoholvergunning alleen weggelegd voor café, restaurant en de slijterij. We voegen het gemengd kleinbedrijven nu toe. Dus dat, het is ook een manier natuurlijk om meer aan vergunningen te verdienen. Want ja. waarschijnlijk uh, ah, nou ja. moeten die kappers er dan een aparte vergunning voor uh, kopen. Ja, is, als de VVD, want dit komt van de VVD, hè, dit uh, bericht. Maar als de VVD dan zo voor vrijheid is, waarom ze zeggen ze gewoon niet van ja, we laten jullie voortaan als overheid, laten we jullie helemaal met rust.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 hulderende lach. Ja, dat klopt. Daarom heb ik liever ook niet dat het wijntje bij de kapper, want dat bestaat het idee dat ik het daarom doe. <laughs> oh, oh, <maar> je... <laughs> <laughs> ik wil niet je ja, indruk weten. Uh, <laughs> dat hij zeg maar uh, die wet gaat veranderen alleen maar dat zijn vrouwen een wijntje koopt, <laughs> ja. ja. <laughs> Moet je opletten, ik ga even mijn macht aanleggen. Ja, gaat die vrouw <laughs> ja. zich barbier noemen? Ja, vroeger deed Bob ja, ook andere dingen, hè? Die je op tegelijkertijd een soort... Zieren. Ja, alles waar je een of mes voor nodig had. Ja, dat, dat mag binnenkort ook weer, Dan is het gewoon een gemengd uh, een klein bedrijf. Een zo van, ja... ja. Uh, ik wil alleen uh, even gewoon een uh, centimetertje eraf, maar niet, uh, niet, niet te kort. En uh, wil je ook meteen eens een, een, een spatader eruit trekken? Ja, ook ook operatie. geen dat mag niet. Maar uh, wil je, wil, je mag wel een beetje als je wil. We ja. hebben ja, trouwens over die, die regel, hè. Van, uh, je, je mag als, uh, kap, als uh, barbier dan niet meer aan... Uh,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 Dan hebben ze vaak ook dat uh, de prostituees die, die bieden dan de seks gratis aan. Maar dat mag gewoon. Hè. Maar dan moet je er wel een handdoek bij kopen. Want, uh, <laughs> ja, ja. 50 euro of zo. gewoon ja, ja, een massage handdoek. met een happy ending of zo. Ja, in Amerika is het natuurlijk zo dat als jij zegt van. Uh... Als ik jou 150 euro geef, mag je dan een uurtje met jou in bed duiken? Uh, ja, dan zegt de overheid: Nee, dat is verboden. Hè. Maar Als we er een camera bij zetten en we dan de beelden op internet zetten, ja, nee, dan mag het wel. Dan mag ja, het wel. ja, ja. Je mag wel voornaam maken, ja. inderdaad. Ja. ja, want dat is First Amendment issue. Daar heeft dat mee te maken. Ah, ja, oké. Okay. Hm. Dat is, zou een verbod zijn, zeg maar. Een, dat druist in tegen de vrijheid van meningsuiting als jij geen hebt.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 Maar dan gaan we, dan gaan we echt uh, die hard socialisme maken. Dan komen, uiteindelijk komen ze allemaal in het leven terecht. En ja, dat was. is volgens mij uh, niet wat de imago wat de VVD uh, naar buiten wil uitstralen. Het uh, gaat gewoon om, kijk ons eens uh, hoe hard we die gaan aanpakken. Dat is natuurlijk uh, het idee hiervan. Uh, uh. Nou, het idee is volgens hunzelf. Uh, uh, nee, ik bedoel, de, dat is het echte idee. op de, op de arbeidsmarkt, te lijf gaan. Ja, ja. Nou, de reden dat ik dit ja, post was eigenlijk van waarom ik met dit bericht kwam, was ook de wijze waarop het in het... Uh,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 Al ja. weet ik veel al lang thuis zit in de bijstand, weet je wel. Daar je ja, niet super uit. ongemotiveerde mensen. Mensen die met, met, met geweld naar, naar de baan gedwongen worden. Ja. Daar zitten ze ja. echt op te wachten. Ja, precies. Ja. Natuurlijk van die mensen die uh, per ongeluk allerlei dingen uit hun handen laten vallen. En, uh... ja. Nou, ja, ik denk de beste manier is gewoon de hele bijstand meteen stopzetten Ja, dan moeten al die mensen wel uh, naar het bureau toe. Ja, natuurlijk. En als mensen gewoon afhankelijk zijn van echte hulp, zeg maar, van, uh, die vrijwillig wordt gegeven.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 Die denken gewoon van ja, dat is gewoon de regels en ik heb daar recht op en ik ja. krijg dat. Dat is een hele, hele ziekelijke instelling. Ja. Uh. Ik heb daar recht op, is inderdaad uh, ja. is heel vervelend. Ja, maar dat, ik heb ook wel eens gediscussieerd bij mensen die dan heel erg link zijn. En die zeggen, ik keer dat iemand ook tegen me zei van ja, maar als mensen dan, uh, al die uitkeringen niet meer bestaan, dan worden mensen afhankelijk van hulp van anderen. Zeg, ja, maar dat zijn ze ja. niet ook ja. al.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 Ze nou, ja, ja, zijn precies, liever afhankelijk van hulp door ja, Maar Je kan ook nog uh, als argument tegenvoeren van, maar voor de oorlog, dus uh, voordat uh, het huidige zorgstelsel werd ingevoerd in 1941, dat, voor die tijd uh, werd die hulp geleverd door vakbonden. Ben, je tegen, ben jij tegen vakbonden zeg ik dan?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 Dat is in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ja. In wording van Duitsland hebben we nog al opgezet. Ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> ja, in ieder geval eh, onder Hitler is dat eh, die verzorgingsstaat heel erg vergroot. En, eh, en eh, ja, werd, werd heel, de mensen werden heel erg gepamperd. En het was met de bedoeling, ook echt specifiek met de bedoeling om loyaliteit te winnen. Omdat ze aanvoelden dat de meeste Duitsers zouden niet zo blij zijn met al die oorlogen die, die ze gingen voeren.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 dus en dat deden... Ja, dat zou ik heel graag maar heel graag <laughs> Nee, maar wat ze dan deden was van, um, je werd niet betaald of ook niet gedwongen, maar het was een soort reputatie, hè. Dus op jouw voordeur stonden allemaal tekentjes. En dan kon je aan de, aan de buurt laten zien van hoe solidair jij was. Dus je, van jij hielp de oude bejaarde ja. buurvrouw, die hielp je. En uh, nou, dan kreeg je een extra tekentje op je voordeur. Uh, zodat die, uh, de Mensen wilden dan zoveel mogelijk tekentjes op hun voordeur hebben. Dus gingen daarom vrijwillig uh, de stoep vegen en uh, allerlei solidaire dingen doen. Dat een beetje aan China denken. Nou, in, de, in de China heb je nou geloof 10 miljoen mensen die niet meer op het vliegtuig mogen en, en trein mogen reizen. Omdat ze, ja, hun sociale creditscore niet hoog genoeg is. Ja, ja daar zit het meer met straffen. En in, uh, wat jij vertelt... Uh, uh, uh, Johan is meer, daar was meer met belonen ja, dan. Uh, ja, ja, ja. Als ik... ah, maar ook met een de schuldgevoel natuurlijk. En er zijn ook van die speeches van Hitler staan er op, de, op uh, YouTube. Waar je hem hoort zeggen van. ja, je moet er, jullie moeten aan de Winter hiel vergeven. Daar heeft toen die, uh, die, uh, die hulporganisatie, of die, die liefdadigheid, zeg maar, gedwongen wel, uh, toch enorm opgezoefd. Dat is nee, wel raar ook. Ja. Ik, tot mijn verbazing kwam ik er ook achter dat veel van die, van die wetten, zoals de soort Nederlandse Obamacare, door door de Duitse bezetters aan de ingevoerde de krakenkassen in 1941 maar ik denk als je een heleboel van dat soort speeches en ideeën van die van die nazi's, als je die in het Nederlands vertaalt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 voor maar de presentatie ja. moet tegenwoordig wel anders. De, de inhoud moet ja. niet anders te zijn, maar je moet ja, wel zei, met een smiley. Zet... Je moet niet schrijven. En, en dat snorretje erbij dat is ook niet uh, geen aardig. Uh, <laughs> nee. uur erna ja. heeft het geprobeerd, maar dat was uh, geen zin. Oké. Okay. <laughs> maar uh, goed, uh, ja, we gaan. Ik, ik weet niet of de natie dat ook hadden. Zo'n privacywet zoals wij nu hebben. <laughs> maar dat, dat is even het bruggetje naar het volgende bericht, want uh, ja.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 Door die persoon waar Dat ja, is een, een, een privacyverklaring moet er ondertekend worden. Dus dan ligt er iemand in coma. En ja, sorry, wordt het niet voor jou gebeden? <lacht> <lacht> nou, ja, dan worden ze daarom ja, niet waar. Ja, natuurlijk, ja. Dat, uh, ja dat ik zie het al voor me. Ja, dat je dan als pastoor of uh, priester, of hoe het ook heet. En dat je dan op uh, zondag uh, dat we gaan doen. En dat je zaterdag zaterdag, ja, dan moet ik toch even naar het ziekenhuis. En dan ligt iemand daar, uh, weet je wel, die hartstikke uh, ziek is. En dan... Uh, ja, wil jij Zullen we voor je bidden morgen? Ja, dat is goed. Ja, wil je dan even dit formulier in drievoud ondertekenen? <laughs> en. Uh, <laughs> met je met je DigiD even inloggen? Op, uh, de, met de laptop ernaast gaan zitten? <laughs> en, uh, ja, ja maar welke gebed welke bed mogen we wel en niet voor je zeggen? Weet je ja, en dan, uh, maar dan. Uh, ja, het is ook elke keer weer opnieuw, toch? Ja, want dat zeggen ja, ja, weer. Ja. Als je dan of de week weer gaat dan moeten ze weer opnieuw ja. formulieren. Nou, dat hoorde ik inderdaad van een vereniging. Want ik, ik heb dit ook op tv gezien. Uh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 En dan zegt de CDA-Kamer, dat kan toch niet de bedoeling zijn van de wet. Ja, ik belde laatst uh, belde ik de Belastingdienst om uh, te zeggen, van, ja, luister, ik kende iemand die heeft een bedrijf en die, uh, ja, die doet heel veel aan belastingontduiking. Dus uh, ja, die, wilde graag, uh, even komen, die wilde ik graag aangeven. En dan zei de Belastingdienst, ja meneer, maar, maar dat mag niet, want dat is een strijd met de privacywetgeving. Mm -hmm. Dus toen heb ik het, kon ik dat helaas niet doen. Ja. Dat is wel erg, erg jammer. <laughs> Ik uh, wil ja, opbellen, dan zeg, zeg je van uh, ja, ik heb echt een enorme belasting aan echt, echt gigantische vermogens ontduiken. Oh Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, eens. ja maar ik heb, hem, ik heb hem om toestemming gevraagd om te ver. Ja. Maar ja. hij <laughs> ja, gaf het niet. Dit moeten we eigenlijk hier een prank call van maken. Ook... Ik neem aan dat dit soort regels gewoon niet voor de Belastingdienst gelden. Dat, die staan dan boven alles. Hè? Ja, het gaat er niet om dat de Belastingdienst hoeft er niet aan te voldoen zeg maar. Ja, maar ik wel. Dus als ik gegevens heb van iemand die belasting ontduikt... dan mag ik die gegevens niet zomaar aan anderen geven... zonder toestemming van die persoon. Dus ik moet daar aan voor de Belastingdienst. Maar ja, er staat hier dat, dat voorbeeld van die leerlingen en zo... dat, dat ze ja, natuurlijk mag dat gewoon in de klas gevraagd worden. Dus dan hoeft dat allemaal niet schriftelijk. volgens mij.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 Ja, maar uh, ja, we gaan nog even naar de scholen toe. Uh, bijna de helft van de VMBO'ers voelt zich niet veilig op school. Ja, ik voel me ook niet nooit veilig als ik in de gevangenis zit. Uh, ja. waar is dat. Ja, dus, ik, ik vind het toch wel een hoop. 56% van de leerlingen op het VMBO voelt zich veilig. Dus ja, inderdaad, bijna de helft voelt zich niet veilig. Altijd afvraag al hoe dat gevraagd is, maar ja.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 Ja, maar ja, hoe, kun, hoe kan je dat nou beoordelen, weet je Ik bedoel, je, je weet ook niet beter? Je hebt maar waarschijnlijk ervaring op één school. Ik ja. uh, bedoel, je weet helemaal niet uh, hoe dus het eigenlijk veel beter kan. Dit vind ik Ze zijn vooral positief over hun vakkennis en het feit dat ze altijd bij hun docenten terecht kunnen met vragen. Ik heb het idee dat dat gewoon de docenten zelf opgeschreven is. Ja, of gewoon van, uh, van wie is het tevreden over mij? En dan uh, kijken we ja. Wie ja. is er specifiek tevreden over het feit dat ze altijd bij mij terecht kunnen. En over mijn enorme workennis. Ja, dan zie je hier veel deze enquête maar in. En onthoud ik, ja, ken, je niet handen, ken, ik, ik ken jullie handgeven. <laughs> ja, het ja, ja. Ja, is uh, door laks is het gedaan. Ja, dat is de uh, scholierenvakbond of zo ja. Vakbond, Maar in ieder geval een soort organisatie die opkomt voor de belangen van scholieren en studenten. Ja. Uh, die ook altijd hebben over de examens en zo... Uh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 Nou, natuurlijk, dat hele idee van een school dat is natuurlijk al kankzinnig. Dat de mensen gewoon, eh, uh, uh, ja, naar een peperduur gebouw ergens midden in de stad moeten en, eh, uh, om daar met z'n dertig in een lokaal te zitten. Terwijl je tegenwoordig kan je ja, alles gewoon online doen, weet je. Want je kan alle kennis gewoon van Wikipedia halen. Waar de fuck hebben we die school überhaupt nog voor nodig? Ja, ja. ...om kinderen het om te oh, en, uh, oh, ja. ja Dat is zo'n oorspronkelijke idee. Dat vond ook natuurlijk van... Uh, ...onderwijs zoals wij dat ja. kennen. Dat is ook, ook al zo'n leuk, leuk Duits idee. Ja, ja, Frederik de Grote kwam ermee. Hè. Om de mensen te disciplineren. Want hij vond dat een soortje ongeregeld. In het leger vond hij maar niks. Ja, als mensen op je gaan schieten... ...dat je dan uh, gewoon... Uh, ja. dat, nou, ...dat is heel raar. Ja. En dat al die gasten die roepen... ...voor volk en vaderland dat die de eerste dood zijn. Dat wil je natuurlijk ook niet. Want dat geeft dan de verkeerde richting aan de evolutie. Ja.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 De Britse kant, de Daily Telegraph, is een petitie gestart om het dier te redden. oké. Okay. Zelfs ja. Paul McCartney is erbij gekomen, joh. Uiteindelijk heeft de dierenarts uitgesloten dat het dier in Servië een ziekte heeft opgelopen. Daardoor mag Penka de rest van haar leven bij haar kunnen blijven. Ja, zei... En dus daar worden nou er is... hopelijk twee levens mee gered, want de koe is drachtig. Maar ah. ah, misschien is die koe genomen in Servië dan, hè? <laughs> oh, ja. Ja, wat, ik wel, wat, wat ik wel grappig vind hieraan, ja, is dat toch een soort van... De...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 Maar ja, zodra je twee meter die grens overgaat, je weet maar nooit wat je daar op over rare op oplopen. Zodra je buiten de supergoede EU komt, waar nog in de duistere buitenwereld, waar de koeien allemaal zoek zijn en waar het supergevaarlijk is, ja. dat is eigenlijk Eigen... de liggende boodschap hiervan. Ja, ja, ja. dat is wel eigenlijk het, het idee. Is, ze geloven helemaal zelf in hun onzichtbare lijntjes, dat dat ook werkelijk uh, ja. een denkbeeldige lijntje, dat het, die hebben een grasveld, en daar nou loopt een denkbeeldige lijntje doorheen, en aan de ene kant is het gras gewoon, uh, bloedje link om te eten voor die koe, en aan de andere kant is het prima. Ja, dat is ja, ook... Ja, uh, daar is het heel dat, gevaarlijk, maar wel groener. Ja, dat is ook uh, een voorbeeld, toen met die SARS-virus was het geloof ik. Toen waren natuurlijk uh, mensen die... Uh, er was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 ja, dus dus ze denken dat als... alles hun wetten hoort gaan. Tot de kleinste bacteriën en virus toe. De allemaal, ze maken een wet. Ja, iedereen gaat dat gehoord Maar ook, uh, ook koeien en uh, gras en bacillen uh, en, en virussen. Ja, het valt me nog mee dat ze niet uh, die koe uh, zomaar aanklagen van uh, je lijfsteressen. Uh, dit is niet uh, de bedoeling. <laughs> en er lopen, er lopen overigens wel bergen met illegale emigranten over de grens. Uh. Maar uh, <laughs> waar een koe die ergens een uh, sprietje gras eet buiten de EU.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 Ja, als jij een boot kan betalen, dan kan je ook een boet betalen, dat zal het idee wel zijn. Ja, hun macht moet ook tot in de kleinste hoeken uitgebreid worden. Je ziet nu ook al bij die G7-vergadering dat ze zich dan richten op het opruimen van de oceanen en het klimaatregelen en zo. Zij, uh, ja, ze, ze gaan straks ook het klimaat op marge regelen en, en het universum en de omloopssnelheid van de aarde uh, om de zon en de rotatiesnelheid.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 ...kunnen er allebei, hebben ze er al profijt van... ...want die kleven nu een soort van legitimiteit... ...en die kan weer een tijdje maar vooruit... Voor, eh, ...ongeacht of die wel of niet aan die eh, belofte wil voldoen. En Trump kan ermee scoren van... ...kijk eens wat, ik, wat er wat bij gelukt is... ...wat de vorige niet gelukt is. Dus ja, dat is voor hun allebei al reden om uh, daar, daar te ontmoeten... ...en ook uh, media-aandacht. Uh, dus ja, uh, het, uh, ze doen dat natuurlijk niet voor ons. Laten we even reëel blijven. Ik zag al de complottheorie voorbij komen... ...dat uh, Trump dit al in 2005 had uh, bekokstoofd... Hè, ...deze ontmoeting...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 uh, ik weet niet welke media dat was, maar die zeiden: ja, stapte hij zo uit het vliegveld. En hier de twee dictators, to shake hands. <laughs> <laughs> <laughs> hebben jullie dat uh, filmpje gezien wat uh, Trump aan uh, Kim zou hebben laten zien?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 Uh, een uh, soort Eternal Glory kan bereiken door uh, zeg maar uh, uh, inderdaad gewoon de Nooks weg te halen. En zo. Dat, dat wordt er niet letterlijk in gezegd, maar dat is waar het natuurlijk over gaat. Om hem een beetje te bewegen, om dus uh, dat is wel slim, want ze denken natuurlijk ja. Als wij gaan zeggen van ja, dat is beter voor al die, al die 25 miljoen slaven in jouw land, dan denk ik nou ja, wat kan mij die slaaf schelen? Weet je wel? Als, als ik daar iets om gaf, dan uh, maar dat ze zeggen van nee, dat kan jij uh, wat ze aan zijn ego eigenlijk proberen uh, te strelen van.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 ...anders weergeven dan hij het zei. Hij zei, hij zei wel niet, de, de, het probleem is journalisten. Hij zei, het probleem is fake news. Maar dat vertalen zij daar, het probleem is de, is de journalistiek. Dat begon ja, ja. Heel, heel, heel erg. Ja, maar, zij weten natuurlijk meteen dat hij dat hun onder andere bedoelt. Ja, ja. dat is perfect. Uh, ja, fake. Wat uh, <laughs> <laughs> ja, er ook al apart vond in, in de Nederlandse nieuws daarover... Uh, ...dan heb je titels als... ...Zo sloot de seniele oude gek Vrede met een kleine raketman. Maar wat is het akko akkoord in Singapore waard? Dat is de kant Dan zie je de NRC. Kim wint. Zijn onderdanen zijn verliezers. En, en, en, nog eentje NRC. Trump beloont autocraten. Verzwakt zijn bondgenoten. Het is gewoon één grote negatief. Ze kunnen niks positiefs zeggen erover. Ik, ja, ik had het nee. idee dat de andere kant nog wel kon zeggen. Als Obama akkoord met Iran sloot. Op. En, ja, Dat is op zich wel handig. Maar hier kunnen ze echt niks over zeggen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 Dat ja, meeste dingen die je doet, vind ik ook slecht. Maar zelfs als je iets doet, vind ik van je van nou, oké, okay, hier valt toch weinig op aan te merken. Ik bedoel, in het slechtste geval wat hier uit kan komen, houden ze zich niet aan de afspraken. En dan weet, weten we dat die Kim Jong-un net zo onbouwbaar is als zijn uh, voor, voorgangers. Ja. Wat ja, nuttige Dave, informatie is. Dave, ja, Dave Smit ook zei wel, ja, er, er zit bijna geen downside aan. Het enige wat er mis kan gaan, ja, of wat er kan gebeuren, is dat je terugkomt waar je al was. En het posit nee, positieve wat er kan gebeuren, is dat je...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 ja, het is natuurlijk zo, je, je, ze zien ook wat er in Libië, Libië, Gaddafi heeft er toen opgegeven zijn kernwapenprogramma en ja, je ziet en Saddam Hussein en je ziet wat er ja, dan gebeurt. We houden gebeurt. je wel veilig en ja, dan uh, ja, uh, dan uiteindelijk ben je ben je als eerste dan gewoon dood. Dus, uh, ja, ja, want die John Bolton, die veiligheidsadviseur van Trump, die probeerde nog de hele boel te saboteren door uh, voordat uh, dat toen ze eigen oorspronkelijk die afspraak hadden gemaakt om te gaan praten, toen heeft hij in een interview gezegd van uh, ja, we gaan het net uh, zo doen als bij Libië, maar, de, maar dan zeg maar uh, want natuurlijk, als jij Kim Jong-un bent en jij denkt, oh ze gaan net dus zo doen met Libië. Maar dan word ik ook in mijn kont, uh, in mijn kont ja. gezegd met het tot ik dood ben over vijf jaar. Weet je wel? Ja. Dus uh, dat, heb, dat heb ik natuurlijk expres gedaan om de boel uh, te saboteren. Maar toen is het toch toch nog gelukt om, om, uh, om die afspraak door te laten gaan. Wat op zich best wel knap is. Ja. daar dus, uh, vraag, uh, ja, vraag ik... je af hoe, waarom die die dan überhaupt benoemd tegen. Dat is een enorme warman. Ja, misschien is dat zoiets van, keep your friends closer, your enemies closer. Of uh, ja, dat is voor mij een mysterie. Want uh, als je hoort ja. dat hij allemaal zei, dan uh, ja.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 Maar ik vraag me af of ze ooit nog om gaan slaan. Dit. Het is toch al moeilijk vol te houden. Ja, ze kunnen, kunnen natuurlijk negatief blijven doen. Maar als, er, als hier nog een succes uitkomt. Dan, uh, ja, dan wordt het ja, toch ja. wel heel, heel moeilijk om. Nou ja, als ze die nooks echt weghalen. Dan wil ik als die nooks 4 het gaat spinnen. Dat is ja, wel... ja, ja. <laughs> dat, uh, <laughs> Dan ga ik wel even kijken. <laughs> ja. Ja. Maar, maar dat zie ik niet precies. Zeker niet op korte termijn. Ja. Hm. Maar dan gaan we nog even naar het ECB toe.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 De obligatie. Dus, ja, ja, dus dat... in eerste instantie pakt dat helemaal niet negatief uit voor ze. Ja, ze offeren eigenlijk de aandelenmarkt dan op om, om goedkoop te kunnen lenen. En, de, en dat ja. hebben ze dan ook nodig om, om de volgende aankopenronde weer te doen. Ja, En dan, dan kopen ze met die lagere rente, kopen ze weer die. Uh... Ja, kopen Wat ze die deelprijs, uh... kopen ze al die, al die in elkaar gezakte bedrijven op. En dan herhaalt dat uh, geintje zich om het aan het eind weer te, te verkopen. Hm. Als ze geldpers weer aan hebben gezet.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 ...terug ben op het oude niveau... ...voor de, de, de aandelenmarkt. Zo. Maar ik heb wel begrepen... ...dat als het nu weer instort... ...dat het niet de huizenmarkt is... ...of de aandelenmarkt... Of, uh, ...maar dat het ook de landen zelf zijn... Die, uh, ...de landen zelf... Uh, die, uh, ...die dan failliet gaan. Ja, landen failliet gaan... ...je kunt natuurlijk altijd zeggen... ...als zolang je een centrale bank hebt... ...dan zal je formeel nooit failliet gaan. Nee, maar dat bedoel ik dus... ...dat je dan echt uh, richting hyperinflatie gaat. Maar ik bedoel, het is niet zo... ...dat is niet, niet meer... Uh,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 Want, want dat is heel erg leidend. Als die, die, die woorden, die zinnen worden helemaal uit elkaar geplukt. Van zit daar een, een woordje zus of betekent iets, is dat iets? Op, op een weegschaal wordt als een klompje groot op een lichtschat? Ja, precies. Want ze, ze, ja, daar hangt alles van af. En de, de markt weet gewoon dat de, dat de koers van de hele markt afhangt van.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 ik ja, blijkbaar wel op. wat ik Ik ja, kan er niet is, is, is, is het kan bedoel niet bedoel komen, maar uh, schrijf mij maar in. Het <laughs> is ook uh, een heel raar idee. Ja, dat uh. ja, daar ook helemaal niet over nagedacht wordt. Van, uh, dat ze gewoon eerst bouwen ze dat ding.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 voordat ik een winkelcentrum ga neerleggen... denk ik van, oh, daar moeten mensen naartoe. Dus dan moet ik een soort zorgen dat ik de grond daar opkoop, dat ik een beetje asfalt neerleg. Dat er ook daadwerkelijk... Wat ik bedoel, dus er zijn natuurlijk al heel veel private wegen... en parkeerterreinen en ja. ja en dat is ook met woningen zo, dat, dat, dat, ja, Maar Dat heb je hebt de overheid nodig voor riolering... want anders dan heb je geen riolering. Je het, probeer je eens voor te stellen... dat uh, je ja, een aannemer hebt... en er staat dus er zo'n groot bord van uh, nieuwbouwproject gestart. Wees er snel bij en dan rij je er naartoe. <laughs> en dan... Uh, ja, uh, ja, ja. dit huis heeft... Uh,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 dat ze dat zo efficiënt zouden kunnen inrichten en zoveel geld zouden kunnen verdienen met al die andere zaken. Want als jij natuurlijk de trein dan gratis maakt, dan gaan er nog meer mensen bij de trein en dus levert het vast goed nog meer op. Die winkels zelf en zo, die zijn, die, dat is niet, ze verhuren die ruimtes niet. Hè. Dat is toch ook uh, allemaal, die, die bijvoorbeeld de AHA to go, dat is niet van Ahold, maar dat is gewoon van, uh, van de NS. Ja, ja, ja, dat is van inderdaad. Uh, uh, ja, dat heeft, die is weer van naam veranderd. Ja, dat, dat, heet, dat heet niet meer zo. Ja, hij heeft weer een andere naam inderdaad. Ja, ja.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 En dan wordt de er iets lager en dan, ja, eh, bedoel, er zijn een heleboel A-locaties langs, langs de grote weg. Ja, net als dat jij wel een Walmart kan zetten met hele lage prijzen op een plek waar heel veel mensen komen, maar niet ergens in de middle of nowhere in een klein dorpje waar maar uh, 500 mensen wonen. Omdat het ja, gewoon dat qua is, schaal niet uh, te doen is. Dat is dus raar bij een benzine, dat je nou goedkoper benzine hebt in kleine plaatsjes dan langs de grote wegen. Ja. ja, maar dat komt natuurlijk omdat die die tankstations verdienen niks aan de benzine. Uh, ja.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 En dan hangen een reclame langs de weg. En bij de andere dan uh, ja, die gaat wat uh, sneller. Of uh, ja, het asfalt is wat, wat uh, wordt uh, elk el el jaar vernieuwd in plaats van elke drie jaar, weet ik veel. Uh...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 En dan zie je van, oh, oké, okay. die zit nog steeds va vastgeplakt aan dat beeldbuis. Ja. Uh, ja. Ja. En die geloven al de ja. bullshit, weet je wel? En die, en die lezen die krant iedere dag en die geloven die de, daarin, weet je wel? Ja, ja het, is, het is heel vreemd ook als je als je alweer. Ik kijk al tijden niet meer naar het journaal, maar dan kom je wel bij iemand en dan kijk je naar het journaal. En dan, ja, is het, is, dat is net zoiets als geen thema meer.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 Waarom zou hier iemand naar luisteren? Weet je wel. Ja, dus, uh, zoals die hadden, waren we al een beetje sceptisch over. Dus ik, ik verwacht niet echt dat het uh, een succes zou zijn. Maar ja, de, de Nederlandse Justin Trudeau, uh, hoe heet dat? Ja, zoals we. Uh, <laughs> <laughs> klaar voor het beste kunnen omschrijven. Die zal natuurlijk ook wel weer een, een fanclub hebben.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 Want dan kan je iemand erop aanpakken. Hè? Dan zeggen we, oké, okay, als het niet juist is, hier zijn de bewijzen. Tjak, tjak, tjak, chak chak. Wat heb je nu te zeggen? Nee, dat doet hij niet. Hij kan nooit zeggen. Als je met een bewijzen komt, zegt hij van, nee, ik, nooit, ik heb nooit gezegd dat het niet waar was. En dat, en dat is een laffe manier, manier van kritiek te geven. En dan gaat hij verder de boosaardige krachten bundelen die zich tot een diepste. Nou, spannende term hoor. Klinkt beter dan bijvoorbeeld elite-netwerken en ambtenarij. Dus dan, ja, dan zegt hij dat term is. De term is niet goed. Het is uh, een sensationele uh, term. Dat mag niet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 Omschrijving? Nee, het is uh, een rebelsheid tegen de mensen die het juist hebben. Ja, de mensen die, die, het... die goed geïndoctrineerd zijn. Ja, die ervoor, ja, die ervoor geleerd hebben. Ja, die hebben op een universiteit gezeten, die hebben een heel, heel langere indoctrinatietraject doorgegaan. Die, die weten het. Ja, ja, inderdaad. Het drijvende sentiment is.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 Niets niet gaat je stoppen wat uiteindelijk de bed gaat. Ja, misschien ja, zijn ze wel bang. Maar uh, ja, en hij vindt het ook vreemd. Hij zegt, nou, kennelijk weten die lui, uh, die zo almachtig zijn. Niet dit, dit verhaal van, niet dit boek, de publicatie ik wil het boek te voorkomen. Maar ja, dat hoeft ook helemaal niet. Want je hebt mensen zoals hij, die het gewoon wegwuiven als uh, samenwerkingskrikking. Uh. Ja, dat, uh, waar, waarvoor zou je het dan nog van de publicatie weer halen? Want dat is de, de elite kan er.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 Hij kwam nu nooit meer terug. Maar ja, die man die ging gewoon eigenlijk. Hij vertelde elke keer zijn verhaal. Ja, dat het regime dat klopt niet. En hij ging gewoon slapen en zijn ding doen. En ja, dus het hele statement van die gast die dit schrijft, dit artikel klopt dan al niet. Ja, hij ging er gewoon mee door wetende dat het een keer. Ja, hij hij wist zijn. gewoon dat het zijn kop zou kosten. Maar hij ging er gewoon door. Ja. Want hij zegt: Ja, de waarheid vertellen is belangrijker dan uh, ja, je mond houden.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 zijn heersers zonder de vraag mee is. Ja, ja. ja, eigenlijk wel, ja. Daarom ja, ja, ja. ja, ja. ja, zou je ook denken, ga je naar Hitler-Duitsland toe, Er zeggen, zeggen veel mensen van, ja, zou je, zou je baby Hitler vermoord hebben als je wist uh, dat het Hitler was en dat het later zo zou eindigen? Nee, ja, er was iemand anders opgestaan. Ja. Als je het gedaan had, was er iemand anders opgestaan, want, die, want de hele geschiedenis was er, na, was er naartoe gewerkt voor zo'n soort figuur.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 ja, totalitair uh, toestanden. Ja, hoe ging het er ja, ja, even helemaal terug te gaan naar het Romeinse Rijk? Dat heb je die shit natuurlijk ook gehad. Ja, daar heb je natuurlijk ook gehad dat ze uh, op een gegeven moment... Hadden je natuurlijk ook allerlei uitkeringen. Je kreeg graansubsidies en wijn. En op een gegeven moment ook zelfs vlees uh, hadden ze. En dat werd allemaal uit die buitengebieden gehaald. Maar die moesten natuurlijk steeds verder geplunderd worden. En steeds meer mensen wilden ook rechten hebben op die...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 ...in de Tiber, en dan uh, werd de volgende weer uitgeprobeerd. En ik denk, en dat zie ik in het Westen ook nog wel gebeuren... ...nou ja, ze hebben altijd, altijd blange, blanke mannen gehad... ...nou hebben ze dan voor de eerste keer een zwarte gehad... En binnenkort komt er dan een keer, denk ik... Een, ...een vrouw, en een homoseksueel... ...en dan uh, een transseksueel... ...en het wordt, het wordt gewoon steeds gekker... ...op een gegeven moment kom je wel je dan bij zo'n idiocratie terecht... ...en die... voor ...de pornstar, die president... Uh, een leuke film om te kijken trouwens, idiocur. Uh, uh, uh, ja, ja. Luister aanraden. Uh. Dus ja, het, het, het, uh, Zo'n verloop heeft het wel een beetje. Ja. En ergens zit hyperinflatie daar ook in. Dan maakt het geld, drukken ze zoveel dat het waardeloos wordt. prijscontroles omdat de uh, prijsstijgingen weer tegen te gaan. En geleidelijk. En, en wat er bij de Romeinse Rijken ook gebeurde. Op een gegeven moment werd het helemaal gerund door mensen uit de koloniën. Dus er kwamen allemaal uh, Germanen. En Visigoten. En uh, die vormden op een gegeven moment allemaal. Een multiculturele gezondheid. samenleving. <laughs> ja, inderdaad. Dat is een multiculturele samenleving. Die mensen die.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 en die bevolken dat soort, uh, ja, dat soort uh, ja, in elkaar zakkende empire. Nou, jongens hebben alvast een beeld van de toekomst uh, geschetst. Uh, leren meer leven, zou ik zeggen. Uh, ja. Uh, was dit echt troost wat jij zeggen, um, uh, uh, uh, uh, Een boekentip voor Vrijheid Radio? Of willen we het kopen? Het ging maar meer om de, om de recensie. Dat de recensie eigenlijk nooit... De recensie van de recensie. De recensie van de recensie, inderdaad. <laughs> <grijpijen>. dat het meer om... Uh,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 事情